2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Breda is vanochtend een man neergeschoten na een achtervolging. De 43-jarige man uit Roosendaal ligt in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Hij zat samen met een andere man in een auto die achtervolgd werd... door een andere wagen vanuit die auto zou geschoten zijn. De gewonde man stapte uit bij Woonboulevard Breda... waar een ooggetuige 112 belde. Veel winkels waren op dat moment open. Volgens Omroep Brabant ligt er nog een bloedspoor. De bijrijder, een man uit sint willebord is aangehouden. De politie weet nog niet wat zijn rol is geweest. De dader is voortvluchtig. PvdA-leider Samson wil alleen in een nieuw kabinet als hij premier wordt... In het tv-programma Buitenhof zei hij dat de leider van de PvdA in de Tweede Kamer zit. Maar daar is één uitzondering op, dat is als de PvdA de grootste wordt, zei Samson. Hij wil ook geen vicepremier worden in een eventueel nieuw kabinet Rutte. De PvdA-leider zei dat hij de ambitie heeft om zijn partij de grootste te maken, maar dat hij ook ziet dat het politieke landschap complex is en dingen snel veranderen. SP-leider Roemer zei vanochtend dat hij niet tevreden is... als hij zelf geen premier wordt. Hij wilde niet zeggen of hij minister wil worden... in een kabinet met PvdA-leider Samson als premier. In de Russische stad Belovo is minstens een dode gevallen... toen het dak van een treinstation instortte. Dertien mensen raakten gewond. Het station kreeg de afgelopen tijd een onderhoudsbeurt, Maar de treinen reden gewoon door. Vandaag kwam tijdens de werkzaamheden opeens... 200 vierkante meter van het dak naar beneden... De reddingswerkers kijken of er onder de puinhopen nog slachtoffers liggen. Belovo in de regio Kemerovo staat bekend om de kolenproductie. Er staan nog veel gebouwen uit de tijd van de Sovjet-Unie. Het weer, wolkenvelden, maar vooral in het Zuidoosten ook zonnige periode. Op de meeste plaatsen droog en een matige westelijke wind. Middagtemperatuur vandaag rond 21 graden. Morgen weinig verandering, wel wordt het dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie, files op de A1 Amsterdam Amersfoort in beide richtingen bij Muiden, drie kilometer.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 De lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, een lekker volle uitzending tot zes uur met louter topsport. Veel voetbal vandaag, bijvoorbeeld in Arnhem. Om half 1 begonnen Vitesse Feyenoord, Ronald van der Geer. We wachten nog altijd op het eerste doelpunt, het is 0-0 na 78 minuten. Goal lekker net aan te komen toen reis op brandbuitenspel wegkomt... het schras op het gebied van Feyenoord in 1-op-1 met Erwin Mulder. De Braziliaan faalde het been van Mulder, bracht redding 0-0. Dus nog altijd de stand in Gelderland. Andere wedstrijden om half 3 PSV AZ en FC Twente tegen VVV. En om half 5 begint in het Abellenstra stadion Heerenveen... Tegen er is nog veel meer sport om te beginnen. De Grand Prix Formule 1. Ronald van Dam. Ze zijn hard aan weggereden. Ja, maar niet allemaal. Tenminste, hey. wel hard weggereden. Maar er liggen er ook al een paar uit. Dat zijn in ieder geval Louis Hamilton, Fernando Alonso. En ik dacht ook Romain Grosjean. Een waanzinnige crash bij de start. Ja, dat is ook de Grand Prix van België. Hamilton die uh, baat nu boos in de richting volgens mij van Romain Grosjean. Om ons verhaal te komen halen. Zo van, joh, wat maak jij me nou? Button aan de leiding. Die heeft in ieder geval zijn pole position ver verzilverd. Maar dit is echt een uh, spectaculair begin van de grote prijs van België. Verder zijn we ook bij de motorsport Grand Prix MX2. Volgen we natuurlijk de tweede man straks. Herlings was al superieur in de eerste. Prachtige etappe, Andermaal in de Vuelta. Met die vier mannen aan de kop van het klassement. Ook die etappe volgen we helemaal. En we kijken terug op het US Open, wat daar gisteren allemaal gebeurde. En dan houden we op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Paralympics. En we houden u ook op de hoogte van het volleybal. Nederland tegen Portugal. Cruciaal in het kader van de plaatsing voor de World League. Nederland moet die wedstrijd winnen. En de standaard 2 sets is 1-1. Tot de raar, die zo hoog vol begonnen het alfabet A, B, C, C, C, Michael Jackson en Paul McCartney. Vitesse Feyenoord, er gaat zeker nog een doelpunt vallen, zegt Ronald van der Veer. Nou ja, misschien is dat ook wel meer de hoop hoor. Want als je de hele wedstrijd zitten kijken, kans op kans toch voor Feyenoord ja. in de laatste minuten. En het is nog altijd 0-0. Dan hoop je toch dat er nog een keer een, een mogelijkheid komt om te scoren. Lex Immers heeft wat dat betreft denk ik uh, zijn Kruid wel verspeeld. Heeft drie mogelijkheden gehad. Schot van dichtbij, Veldhuizen heeft net naastgekopt en heeft een keer mogen reageren op een rebound. Dat was eigenlijk wel een aardige actie van Schaken. Dat is een minuutje of twee geleden gebeurd. Die vanaf de linkerkant naar binnen kapte. Vervolgens in de korte hoek schoot. Veldhuizen wel de handen erachter. Maar niet voldoende bal terug het veld in. Ja en Immers schoot de bal vervolgens aan de andere kant. Naast de goal van Vitesse. Het gebrek aan scorend vermogen. Het heeft Feyenoord al een hoop schade opgeleverd. Dit seizoen uitschakeling in de Champions League. De voorronde van de Champions League. Het heeft er ook voor gezorgd eigenlijk... Dat men uh, niet uh, een rol kon spelen in uh, de voorronde van de Europa League. Oftewel dat er gewoon afscheid is genomen van, uh, van Europees voetbal. En misschien eigenlijk ook wel puntverlies in eigen huis tegen Heer de Veen. Onderdeel van uh, of gevolg van het gebrek aan uh, scorend vermogen. Niet voor niets voor Hoek en uh, Pelle inmiddels aan de selectie toegevoegd. Maar nog niet speelgerechtigd om vandaag in actie te komen. Dus moeten de mannen die het tot nu toe deden het maar doen. Nou, Fernandes is inmiddels, je zou bijna zeggen, uit zijn lijden verlost. Anders Atjebar. dat is de man die nog eens een keer een doelpunt maakte tegen Praag. De 2-2. Met een uh, makkelijke voetbeweging of moeilijke voetbeweging uh, in uh, de korte hoek. Nou, hij staat nu in, uh, in de punt van de aanval. El Abdeloui is er ook bij. Uh, is gekomen voor Sissé. Dat is overigens al enige tijd geleden. En die speelt nu aan de rechterkant. Heeft ook nog eens een keer een uh, aardige voorzet gegeven. waar dan de mogelijkheid had om de bal binnen te tikken. Maar ook daar waren de Vitesse-verdedigers toch net iets te snel. En verder, ja, we hebben de kans voor reis gezien. Aan de andere kant, daar is overigens Havenaar ook in het uh, veld gekomen. Een extra spits nog, Ibarra is er uh, is eruit gegaan En Nick Hofs draaft alweer een tijdje mee op het middenveld... waar dus Theo Jansen vandaag zijn rentrée maakt. Zeer dominant was voor Vitesse, toch wel in de eerste helft. snoeide met pases, altijd aan speelbaar was en zag waar Vitesse eigenlijk naartoe moest. Ja, inmiddels staat Vitesse wat meer onder druk en kan Jansen zich wat minder laten gelden. Boni, nu met het balbezit uh, namens de Arnhemmers. Balverlies, maar geholpen door uh, Blom, dan een overtreding gemaakt... Onder Weg op de spits die zo graag bij Ester Villa had gespeeld, verhuurd had willen worden. Dat ging uiteindelijk niet door. Misschien een beetje met de pest in zijn lijf hier in Arnhem actief. Voorlopig heeft hij ook niet gescoord. En dat geldt ook voor Feyenoord. Het is de 0-0 na 85 minuten. Voor hoeveel coureurs is de Grand Prix van Franco Jean nu al voorbij, Roland van Dam? Nou, in ieder geval voor vier. Ik moest even terugdenken aan 1998. Toen hadden we in een stromende regen. Een startcrash waarbij 13 auto's de eerste bocht niet overleefden. Het gaat nu mis omdat Robin Grosjean eigenlijk te veel naar buiten stuurt. Hamilton in het nauw brengt, die torpedeert dan uh, op zijn beurt Grosjean. En dan ziet uh, Fernando Alonso, ja die kan geen kant op. Die ziet in één keer bijna een Renault bovenop zijn uh, Ferrari-landen. En ook uh, Kobayashi en Perez zitten eigenlijk precies op de verkeerde plek. Kobayashi kan nog wel door, maar die auto heeft ook heel veel schade. Dat betekent wel dat uh, de koploper in het wereldkampioenschap Fernando Alonso uh, eruit ligt. En ook de nummer 4 uh, Lewis Hamilton dus. En dat zou goed nieuws kunnen zijn voor de, de twee Red Bulls uh, Webber en Vettel. Die het in de kwalificatie nou niet echt geweldig hadden uh, gedaan, maar... Dit had ook veel slechter kunnen aflopen hoor. Want uh, Alonso is gewoon echt een, uh, ja, een toeschouwer. En die ziet in één keer echt uh, Romain Grosjean bijna bovenop zijn Ferrari landen. Zeer spectaculair. Nou, we zitten inmiddels uh, achter de safety car. Die is in de baan. Het is een uh, schroothoop. En er zijn mannen met bezems bezig om al die brokstukken weg te halen. En wat hebben we dan uh, achter de safety car? Aan de leiding Jensen Button? Dan Kimi Rijko. dan de twee Force India's van Nico Hulkenborg en Paul Di Resta. En de man die zijn 300ste Grand Prix uit zijn carrière rijdt. Inderdaad, Michael Schumacher. Nu vijfde voor de twee Toro Rosso's van Ric Ricciardo en Vernier. En Mark Webber op de achtste plaats. Van snelle auto's gaan we naar de motoren in het zand in Lierop. De eerste man zit er al op, MX2, Sebastian Timmerman. Eh, we hoorden je al even eerder in het nieuwsblok. Eh, het is allemaal herlinks, of doen er eigenlijk ook nog andere mee? Nou, wel uh, ja, genoeg. Een stuk of uh, 30, 40 redenen mee. Maar ja, er waren er maar twee die in dezelfde ronde uiteindelijk wisten te finishen uh, uh, als Jeffrey Herlings. Nou, Dat zegt genoeg. Hij uh, ging bij de start er resoluut gelijk vandoor op het terrein dat hem het beste ligt. Uh, Herlings is uh, dit seizoen goed op de harde banen. Daar wint hij ook menig Grand Prix. Maar in het zand is hij echt absoluut de beste rijder ter wereld in die MX2-klasse. Uh, na één ronde lag hij al vijf à 6 seconden voor... Nou ja, dat zegt al genoeg. En per ronde was hij iedere keer een ronde een seconde of zes sneller dan zijn concurrentie. En dat resulteerde erin dat bijvoorbeeld de nummer twee in de stand om de wereldtitel, Tommy Searle. met wie uh, Herlings al menig duel dit seizoen heeft uitgevochten. niet alleen op de baan, maar ook naast de baan. Uh, verbale duels, om het zo maar even te noemen. tegen het einde van de wedstrijd ook op een ronde werd gezet. Searle eindigt als vierde. Ja, en daarmee uh, deelde Jeffrey Herlings toch nog weer een mentale dreun uit aan die uh, Tommy Searle. Achter Herlings wordt zijn tien Genoot Jeremy van Horenbeek uit België, tweede. Max Ensie op de derde plaats, Sul. Dus vierde betekent in ieder geval wel door die vierde plaats van Sul. dat Herlings dit weekend hier in Lierop. waar zo'n 9000 toeschouwers staan toe te kijken. Het is hartstikke druk en hartstikke gezellig. Uh, maar dat Herlings hier in ieder geval geen wereldkampioen meer uh, kan worden. maar dat gaat hij volgende week wel doen bij de grote prijs van Europa in Italië. Daar heeft eigenlijk niemand meer twijfels over. Glen Koldenhof doet, deed het goed. Gisteren als tweede in uh, de kwalificatiewedstrijd. Maar Koldenhof kwam ten vol eigenlijk vrij kort na de start. Maar reed uiteindelijk toch nog wel weer terug naar de negende plaats. Goede prestatie van de op één na beste Nederlander in die MX2-klasse. In MX1 hebben we inmiddels ook gereden. Daar wint Antonio Cairoli, de Italiaan, ook op weg naar een nieuwe wereldtitel. Over een nou, minuut of vijftig, net na drieën, gaan we beginnen aan de tweede match van de MX2-klasse. Wat een goal! De Eredivisie. De goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Waalwijk bij RKC tegen Herakles Almelo. Het werd 1-1 en die stand was bij de rust al bereikt... door goals van Overtoom en Zoom. Herakles scoorde al na 20 seconden... maar daar bleef het ook bij voor de ploeg uit Almelo. Volgens doelpuntenmaker Overtoom... heeft Herakles de kans laten liggen om drie punten te pakken. Nou, die goal was met name... de positie was goed, alleen uh, ja, was met name tot de 16. En, uh, we hebben verder niet een hele grote kans gecreëerd... en ook niet tegen gehad eigenlijk. Maar uh, ja, we hadden denk ik door moeten drukken naar, naar die goal.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 Zo meteen het andere voetbal van gisteren nu even naar de actualiteit in Arnhem in de Gelgenoom. Vitesse Feyenoord, laatste seconde zo'n beetje, Ronald van der Geer. Ja, er kon er wel een uh, zootje extra tijd bij. Blom heeft nog niet aangegeven hoeveel minuten we verder gaan. Het is nog altijd 0-0 als we de 90 minuten naderen. Sterker nog, die zijn in gespeeld. En krijgt deze wedstrijd nog een winnaar, Havenaar met een voorzet. En Boni met een doelpunt voor Vitesse met de hak. Hij krijgt de bal vanaf de linkerkant aangespeeld door Havenaar. Een voetbeweging waarmee hij onder de voetstol door achterwaarts de bal in de verre hoek doet deponeren. En Erwin Mulder kan er naar kijken. En zoals hij vanavond die beelden ziet, misschien ook wel denk ik, ik moet ervoor applaudisseren. Want het is wel een hele mooie goal van Boni. 90 moeten wachten op de openingsstuffer in Arnhem. En dan ineens is hij daar op aangeven van Havenaar. 0 Boni, die eigenlijk liever hier helemaal niet meer gespeeld had. Verhuurd wilde worden aan Ester Villa. Die testen deed moeilijk, wilde hem niet verhuren. En toen uiteindelijk moest hij dus gewoon hier blijven met de pest in zijn lijf. Maar hij zorgt er dan wel voor dat hij de enige vandaag in Arnhem is met de pest in zijn lijf. Want met deze goal maakt hij in elk geval. of zorgt hij ervoor dat Vitesse waarschijnlijk drie punten gaat overhouden. aan een wedstrijd tegen Feyenoord. En dat is al tien jaar niet meer gebeurd. Moet ik eerlijk zeggen dat Feyenoord in de tweede helft. ondanks dat het echt niet allemaal voortreffelijk is wat we vanmiddag hebben gezien. de beste mogelijkheden heeft gehad om tot scoren te komen. Immers, Fernandes, Schaken. ze zijn allemaal in de buurt geweest. Janmaat, om niet te vergeten. Maar steeds was het veld. Of de eigen onnauwkeurigheid die ervoor zorgde dat de nul nog altijd achter Feyenoord staat. Sink komt nu in het de delftal voor. De Martins Indy, een verdediger er dus uit. Nog een middenvelder erin. In de extra tijd. En ik heb in alle constellatie niet gezien hoeveel extra tijd er nu bij is geteld. Nou, drie minuten. Die zal dan nu ongeveer ingaan. Want de 90 minuten was net aangebroken of net verstreken op het moment dat Boni die goal maakte. Klaas, die met de bal terug richting het schafschopgebied. Weggekopt door Kalas. Die vandaag als rechtsback speelde bal zit voor Nelom. Naar de linkerkant. Fijn dat de hoogte van het strafstofgebied van Vitesse. Met de Rubenschaken. Kalas in zijn buurt. Moet terug naar Nelom. Staat 2, 3 meter buiten het strafstofgebied. Schoot tegen Praag. Schiet nu weer. En draait met het linkerbeen eigenlijk die bal weg van de goal. Waardoor hij een meter naast de goal van Piet Veldhuizen gaat in de verre hoek. En dus gaat Piet Veldhuizen, die toch wel een menig heeft tegengehouden. Ervoor zorgen dat er wat tijd gewonnen gaat worden. En dat het grootste gedeelte van die drie minuten door hem opgesnoept gaat worden. Hij hij staat te wijzen. Hij uh, probeert de mensen zo ver mogelijk weg te sturen. Tjommer is overigens nog in het veld gekomen voor reis. Twee man voorop nu bij Vitesse Boni en Havenaar. En Havenaar heeft uh, de bal, wordt vastgehouden door Klaas. Die krijgt ook nog een schop van Klaas. Ja, dan uh, kan Feyenoord terug rond de eigen 16. Want Blom heeft gefloten en geeft een uh, vrije trap aan Vitesse. Vitesse dat al zo blij aan deze wedstrijd begon. Een groot feest, want Theo Jansen is terug. Hij speelt nu ook nog eens één op één middenveld met Nick Hofst. Dat is extra leuk voor het publiek. Ja, zijn terugkeer naar vier jaar afwezigheid van Theo Jansen is natuurlijk extra leuk. Als dat uiteindelijk ook drie punten en dus een overwinning. En het behoud van de ongeslagen status van Vitesse oplevert. Jansen neemt die vrije trap richting de rechterkant. Daar is de kopbal van Boni, maar die gaat van buiten het strass op gebied over de achterlijn. Erwin Mulder heeft haast. Gaat namens Feyenoord de doeltrap nemen. Dat zal toch wel zo'n beetje het laatste zijn. Want de drie minuten zitten er inmiddels op. Bol, Blom kijkt, ziet dat Immers doorkopt, dat Kalas wegwerkt. Bal gaat over de zijlijn. Gaat hij al fluiten? Nee, gaat hij nog niet. Terwijl de mensen in Arnhem allemaal eigenlijk naar Blom kijken en hopen op dat moment van fluiten. Nederland mag nog een keer gooien. Kalas raakt nog een bal aan richting de achterlijn. En Cassia voorkomt een ingooi. Feyenoord mag nog gooien van Blom. Die het nog maar even door laat gaan. Ja, de tijd is natuurlijk ook opgesoupeerd rond dat doelpunt van Bonie. Dus mag Nederland nog gooien. Dat doet hij ter hoogte van het schrasopgebied. Aan de linkerkant. Dat kan die ver. Dat doet hij nu ook. Maar Cassia springt het hoogste. Nederland heeft de bal weer te pakken. Moet terugleggen op Klaasie. Kan hij schieten? Gaat hij hem brengen? Nou, hij gaat hem in het schrasopgebied leggen. Daar is de kopbal. En de vangbal uiteindelijk van Veldhuizen. Het was Leerdam die als laatste kopte. En dan denk ik dat Blonde bal gaat ophalen bij Piet Veldhuizen. Nee, gaat hij niet. En en Feyenoord gaat dus tegen zijn eerste nederlaag aanlopen. Vitesse blijft ongeslagen onder Fred Rutte. De eerste nederlaag voor Ronald Koeman. In de competitie is een feit. En zo is het een zwarte week waarin in eerste instantie afscheid werd genomen van Europees voetbal. En nu ook een nederlaag in Arnhem. Niet best. Het gebrek aan scorend vermogen heeft Feyenoord dus heel veel schade opgeleverd. Pelle en Verhoeven zijn er over twee weken bij. Misschien dat we dan een Feyenoord zien dat wat makkelijker tot doelpunten komt. 1-0. De overwinning voor Vitesse, Fred Rutte en zijn mannen op de goede weg. Koploper Vitesse, gaan wij terug naar het voetbal van gisteravond. NAC tegen FC Utrecht 1-1. met de rust was het 1-0 via Schalk. Gerend maakte de gelijkmaker voor Utrecht. Dan kon die 1-0 voorsprong dus niet vasthouden. Wat de ploeg na de snelle voorsprong liet zien, was overigens ook niet best. En aan trainer Jon Karel ze dan ook de vraag of hij uit kan leggen... waarom zijn spelers gewoon niet doen wat hij van ze vraagt? Nee, dat, dat ga ik ook niet doen. Want uh, dat doe ik met de spelers en dat doe oh. ik niet met jou. Uh, Jammer. Uh, uh, je moet je afvragen of dit het is voor NAC. Hè? Van, uh, of zit er echt nog meer in? En dat uh, moet ik met mijn spelers bespreken. FC Utrecht kwam dus terug in de wedstrijd. De ploeg pakte een punt en de conclusie is er dan van trainer Jan Wouters. Ja, een dubbel gevoel. O ontevreden met het ene punt. Maar wel heel tevreden met uh, dat, dat de arbeid die je in trainingen legt. Dat die er toch wel uitkomen. Pek tegen NEC eindigde gisteren in 0-4 bij de rust 102 0-2... door twee benutte penalties van Koolwijk na de rust 0-3 Snow en 0-4 Platje. Er waren twee rode kaarten, allebei voor spelers van Pek... voor doelman Wielen in de 29e minuut, rechtstreeks rood... en voor Van den Berg van Pek naar twee keer geel in de 55e minuut. Een prima overwinning in Zwolle voor NEC. Trainer Alex Pastoor had alleen gehoopt op een nog hogere uitslag. Ik uh, ontplof van de ambitie, dus op het moment dat we met twee man uh, in overtal zijn... Dan, uh, ja, dan, dan wil ik aan het doelsaldo sleutelen, want uh, na, met name de wedstrijd tegen Ajax... kan ons doelsaldo natuurlijk wel een uh, wipje naar boven gebruiken. Pek oogste de eerste wedstrijden van de competitie, lof met het vertoonde spel... maar vandaag ging het fout, in ieder geval gisteravond, onder meer door twee rode kaarten. Een van die kaarten was voor Joey van den Berg, hij kreeg twee keer geel. Joost Broers had zijn ploeggenoot naar de eerste gele kaart nog geprobeerd te waarschuwen. Ik heb hem na die hensballen, ja, ik kan schreeuwen wat je wil. Ik heb hem even gezegd, Joe, hou nu je kop erbij, inderdaad. En uh, nee, in de rust werd dat nog een keer tegengezegd. En uh, ja, voordat je het weet was het gebeurd, tweede helft. Dus ja, goed, dat, uh, dat is geen goed moment. Maar ja, dat, dat, wat ik zeg, dat moet niet nog een keer gebeuren. Ja, dat mag niet nog een keer gebeuren, al dus, broers ook zijn trainer Art Langeler hanteert die stijlregel voor de fouten die werden gemaakt. Een aantal jongens hebben gewoon wat, wat valkuilen... waarin ze ja, slimmer en, en, en beter moeten anticiperen op situaties in het veld. Dus dat neem ik niet zozeer kwalijk. Het is een proces waarin jongens wel uh, moeten leren. Mocht het volgende week weer gebeuren, ja, dan komt het kwalijk nemen in, in beeld. Roda, JC. Willem 2 dan. Werd 3-0 bij de rust. 1-0 via Malky, Nemet en Ramsi 2 en 3-0 met rood voor Peters van Willem 2. Twee keer geel kreeg hij in, in de 80 minuut. Moest hij eruit. Het was de eerste overwinning van dit seizoen pas voor Roda. En dat niet gewonnen hebben zorgde vooraf toch wel voor enige druk. Zag ook trainer Ruud Brood.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 De stand. Vitesse is koploper. Hoe lang? We wachten het af vanmiddag. Vier wedstrijden gespeeld, tien punten. Tweede, nu Twente met negen uit drie. En derde, ERC Waalwijk, acht punten uit vier wedstrijden. De, eh, vierde, Ajax met zeven uit drie. En vijfde, Feyenoord met zeven uit vier duels. Onderin veertiende tot en met zeventiende. Vier ploegen met vier wedstrijden gespeeld, twee punten. Herakles, Zwolle, Willem II en Nak Breda. En Hekkersluiter, VVV met 1 punt uit drie duels. Nog drie wedstrijden te gaan vanmiddag in de Eredivisie. PSV, AZ en Twente tegen VVV beginnen over een minuutje of vijf. En vanmiddag om half vijf begint ook nog Heerenveen tegen Ajax. Gaan we het hebben over tennis. De eerste week van de US Open zit er zo'n beetje op. Nog niet zo heel veel verrassing in het toernooi. De, de favorieten gaan door en door. Ga over praten met Marcel Amesker. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, eerst maar eens even naar gisteravond. Federer won gewoon weer onverstoorbaar. Won van Vardasco. Die, um, ik uh, kijk maar als Leek maar een soort alles-of-niet-stennis speelde. Soms hele mooie punten maakte, maar uiteindelijk toch niet echt opgewassen was. Het echt Federer. Nee, in uh, drie sets heeft hij één kans gehad, uh, één breakpoint dus op de service van Federer en dat was het. Dan nou, moet ik zeggen, Fardasco is ook niet meer de man, de top-tien speler van een paar jaar terug, 2009 was zo'n beetje zijn beste jaar. Hij had een keer de halve finale van een Grand Slam, werkte kei en keihard en fitness, ja dat was zijn ding. Maar ja, als we hem nu zien, um, lijkt hij een beetje tevreden, weet je, 28 jaar, multimiljonair. Uh, ik heb het idee dat hij er niet meer alles voor doet. Niet meer zo gemotiveerd is. En dat zie je terug in zijn tennis. En dan krijg je inderdaad dat alles of niets. Van, nou ja, dan, uh, dan ga ik er maar voor. En ik zie wel waar het schip strandt. Maar uh, nee, hij kon het Federer uh, niet moeilijk maken. En die Murray speelde tegen Lopez. Won uiteindelijk ook gewoon. Maar, maar, maar had het een stuk lastiger. Hè? Ja, echt gewoon was het niet hoor. Het was uh, opvallend moeilijk zelfs voor Murray. Die... In de slopende hitte, het was nou 33 graden... en dan met die New Yorkse vochtigheidsgraad erbij... is dat echt een crime op de Amerikaanse hardcourt. Hij stond bijna vier uur op de baan. Uh, won uiteindelijk in vier sets. Maar de drie gewonnen sets uh, won hij alle drie in een tiebreak. Dus het ging absoluut tot het gaatje. Hij oogde niet zo fit. Hij zei na nou afloop... ja, mijn voorbereiding is toch iets anders geweest... in verband met de Olympische Spelen. Normaal gesproken uh, ga ik naar mijn huis in Miami. Geen dan... ...drie weken lang in Florida in de Smoorhitte... ...en ben dan echt goed voorbereid op de US Open... Nou, daar heeft hij nu de tijd niet voor gehad, want hij moest natuurlijk dat goud uh, verdienen op Wimbledon. Uh, dus hij moest wennen aan de hitte. Uh, hij is natuurlijk een beetje een bleekscheep, om het onherbiedig te zeggen. En uh, ja, kon daar kennelijk niet zo heel goed tegen. Was ook een beetje humeurig, maar won wel de belangrijke punten. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor hem. Heb jij nog iemand gezien buiten deze twee en natuurlijk Djokovic... die überhaupt in de buurt kan komen om het deze, dit top trio lastig te maken? Uh, moeilijk, moeilijk. Uh, ik denk toch dat deze top drie het, uh, een van die drie het gaat worden, hoor. Uh, kijk, je hebt jongens als een Raunitsch, als een Berdy, ja, die, die levensgevaarlijk zijn en die best uh, uh, een van die drie zou kunnen kloppen on a given day. Maar weet je, um, het is dan toch uh, zeven wedstrijden winnen in een Grand Slam... En Iedere wedstrijd dat hoger niveau laten zien. Ja, dat is maar voor enkele weggelegd. En ik denk toch echt de top drie die je net noemt. Gaan wij naar de vrouwen. Kleisters was er al uit tegen die Laura Robson... waar we het zo ook nog even over gaan hebben. Maar nu was ook haar laatste partij... is definitief een feit, hè? Ja, ze, ze heeft echt een soort afscheidstoornooi gespeeld. Had zich ingeschreven voor drie nummers. Single, dubbel en mixed. Nou ja, de tweede week is begonnen en ze is er gewoon niet bij. Dus op zich is dat wel opmerkelijk. Ze had natuurlijk, denk ik, zeker in het enkelspel ja, wel graag een kwartfinale gehaald en dan eervol verliezen. Maar het liep allemaal anders, ook in de, in, de, in de dubbel, samen met Kirsten Flipkus verloor ze in de eerste ronde. En dan in het gemengd dubbel speelt ze met een van de allerbeste dubbelaars, die Amerikaan Bob Bryan, broertje van Mike, de tweelingbroers, die de beste dubbelaars zijn ter wereld. En ze verliezen gewoon uh, in het uh, mixdubbel gewoon in de tweede ronde. Dus wat dat betreft uh, niet heel succesvol, maar. Volgens mij heeft ze met een uh, brede glimlach op ja. haar uh, gezicht dit toernooi gespeeld. Ze is blij dat het erop zit. Ze gaat tijd aan haar gezin uh, besteden. Een nieuw leven tegemoet. En uh, ja, wij danken haar hartelijk voor al die ja. mooie tennispartijen die ze hebben laten, laten zien. Dan toch nog even naar die Laura Robson. Die jonge Engelse die uh, verantwoordelijk was voor haar uitschakeling in het enkelspel. Er nog steeds in zit tegen Stozermoed. Uh, hoe ver kan zij komen? Nou ja, dit toernooi is natuurlijk moeilijk, maar ze heeft wel twee Grand Slam kampioenen uitgeschakeld. Ja. Kleisters in de tweede ronde, Nali, de Chinezen, in de derde ronde. En dan nu de titelverdedigster Sam Stozer, vandaag, vanavond, onze tijd. Um, dat zal een hele opgave worden, maar ja, ze kan vrijuit uh, spelen. Ze heeft wapens, is linkshandig, goede eerste service, gevaarlijke voorhand en backhand. En ja, zo'n 18-jarig meisje, want ze is pas 18, dus echt wel top 10 potentieel. Ja, die staat er ook met een grote glimlach. En uh, Sam Stozer, die kennen we, dat is nog best wel een nerveuze tante. Kan het in eigen land nooit winnen. We zagen er op uh, Wimbledon uh, het heel moeilijk hebben tegen Aranska Rus en, en verliezen. Um, die gaat niet altijd heel goed met druk om, dus ik ben benieuwd. Ik denk dat Robson zeker kansen heeft. En misschien wordt het uh, ja, wel een Brits sprookje dat we ja. niet alleen maar Andy Murray hebben, maar nu ook Laura Robson. Ik verheug me nu al met Marcella als Laura Robson ja. de druk van de vrouwentitel titel krijgt. Maar zover is nog lang niet. We gaan eerst op naar de tweede week van de US ja. Open. En we horen daar nog heel veel over. Dank voor dit moment. Het gaat niet goed met de Nederlandse volleybalmannen. Nederland moet winnen van Portugal om zich te plaatsen... voor de World League volgend jaar. Maar Nederland heeft zojuist de derde set met 17-25 verloren. En kijkt dus aan tegen een 2-1 achterstand in sets. Nederland moet zoals gezegd deze partij winnen. En dus de twee volgende sets. Het is één minuut over half drie. Radio 1... NOS Journaal. Hier zijn de hoofdpunten. Hier is In Breda is vanochtend een man neergeschoten na een achtervolging. Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Hij zat samen met een andere man in een auto. die achtervolgd werd door een wagen. Vanuit die auto zou geschoten zijn. De gewonde man stapte uit bij Woonboulevard Breda. waar een ooggetuige 112 belde. In de Zuid-Russische stad Belovo is zeker één doden gevallen... toen het dak van een treinstation instortte. Dertien mensen raakten gewond. Het station kreeg een onderhoudsbeurt... en tijdens de werkzaamheden vandaag kwam opeens een deel van het dak naar beneden. Reddingswerkers kijken of er onder de puinhopen in Belovo nog slachtoffers liggen. En in de zoektocht naar de vermiste Tanja Groen... hebben particuliere duikers in de Maas in Maastricht twee vaten gevonden. Vorige week werd op dezelfde plek een fiets gevonden... die mogelijk van de vermiste studenten is. Die wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut... Volgens de regionale zender L1 zit in de vaten iets dat verpakt is in plastic. De 18-jarige Tanja Groen verdween in 1993. Het zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie file op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden, 5 kilometer. De Ketelbrug in de A6, Lelystad-Emmerloord, die staat open. Geeft in beide richtingen nu een korte file. Maar het heeft allemaal te maken met een technische storing, dus dat gaat nog even duren. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en knooppunt De Nieuwe Meer. 2 kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar dicht. En door werkzaamheden op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Bij knooppunt De Stok 4 kilometer. Twee wedstrijden om half drie in de Eerdivisie. Ze zijn dus net begonnen in Eindhoven. PSV tegen AZ. Bas Tichler. Prachtige sfeer. Een uh, mooi affiche bovendien. En een 0-0 stand na een minuut in een zonnig Eindhoven. Wat wil een mens kort op nog meer? Van Bommel heeft de bal teruggespeeld naar Marcelo in een elftal van PSV. Waarin feitelijk geen verrassingen zitten. Opnieuw staat Matavs in de spits. Opnieuw betekent dat dat Lens aan de rechterkant staat. En opnieuw betekent dat dat Luciano Narsing toch niet de minste aankoop van de afgelopen zomer op de bank moet plaatsnemen. En bij AZ1. Nou ja, verrassing mag je het eigenlijk al niet noemen. Maar wijziging ten opzichte van de elftallen zoals die de afgelopen weken het veld werden gestuurd door Verbeek. Omdat het nou helemaal niet anders kan. Maarten Martens met een hamstringbessure kan niet spelen. Dat zag iedereen al wel aankomen. Zijn logische vervanger Goodmundson is na de rode kaart geschorst. En dat betekent dat het debuter is van uh, Steven Berghuis die overkwam van Twente. En er zijn toch slechtere wedstrijden om voor je nieuwe ploeg te debuteren dan deze. Zoals gezegd, prachtige sfeer, een mooi zonnetje, een mooi affiche en een leuke middag voor de boeg. De nummer 1 tegen de nummer 8. Want Twente heeft er 9 en VVV heeft er 1. Dus het wordt 12-1 vanmiddag. Althans niet de uitslag, maar wel de punt aan het einde van de wedstrijd, Frank Wielaert. Dat zou je mogen, mogen verwachten, inderdaad. Maar uh, ja, het is niet gezegd trouwens. Uh, andere statistieken geven je daarin ook volledig gelijk. Want VVV won nog nooit in Enschede. Een van de twee clubs waar VVV nog nooit wist te winnen. Die andere is Roda JC. Uh, alle twee uh, de ploegen hebben zich uh, driftig geroerd afgelopen weken, Met name in de slotfase van de transfermarkt de laatste dag. En dan zou je denken, misschien levert dat nog wel het nodig aan wisselingen op in de basiself. Maar dat valt er bijzonder mee. Beide ploegen hebben eigenlijk maar één wisseling doorgevoerd. VVV moest dat wel, want Yoshida werd verkocht aan Southampton. En uh, daarvoor uh, speelt nu Linse in de ploeg. Dat betekent dat er wat mensen allemaal terugschuiven. Maar Linse is in principe de nieuwkomer in het uh, elftal. Krijgt weer een bepaalde plekje aan de rechterkant bij VVV. En Twente moet één plek noodgedwongen wijzigen omdat Douglas geblesseerd raakte tegen Spor aan zijn enkel. Nu even opletten, Bulekin voordat hij een kans krijgt. Forstermans houdt dat momentje even tegen voor FC Twente dat maar gelijk een aanval is getrokken. Douglas er dus niet bij. Voor hem speelt Bankson vandaag naast Wischeroff. En Douglas dus behouden gebleven voor FC Twente. Dat was eigenlijk het belangrijkste transfernieuws bij FC Twente van de afgelopen week. Dat hij gewoon in Enschede kan blijven. De Enschede'ers dus met een nauwelijks gewijzigde ploeg. En VVV heeft wel wat nieuwelingen op de bank zitten... met Ami, Radosavjevic en Roland Bergkamp. Die zouden eventueel vandaag kunnen debuteren voor VVV... bij FC Twente op bezoek na twee minuten of 0-0. En ondertussen gaat de autosport ook maar door... de Grand Prix van Franco-Jean, Ronald van Dam. Ja, inderdaad. De kruiddampen zijn opgetrokken. De safety car is uit de baan en we racen weer. Inmiddels hebben we na het bestuderen van de beelden kunnen constateren... dat Romain Grosjean als de aanstichter van die startcash bestempeld kan worden. Maar ja, we hebben Alonso en Hamilton natuurlijk helemaal niks aan. Uh, Maldonado is ook uitgevallen met een uh, voorvleugel die op half zeven hing. En hij had bovendien al een, uh, een schijn van uh, ja, een jumpstart aan zijn broek hangen. Dus uh, die zijn we nu ook kwijt. De vijfde uitvallen. Aan de leiding Jensen Butten, de man die van pole position mocht vertrekken. En het was pas die eerste pole position in 60 races voor Jensen Butten. Maar hij heeft een aardig gat geslagen met de, de nummer 2 op dit moment. En dat is die, ja, daar komt hij aan Tom. Michael Schumacher in zijn 300ste Grand Prix in de Formule 1. Ligt hij op de tweede plaats in wat hij beschouwt als zijn huiskamer. Want hier debuteerde hij en hier won hij zijn eerste Grand Prix. En hier heeft hij zes keer gewonnen en dit is eigenlijk een beetje zijn baan jean, uh, jean Carl Verne met de Toro Rosso op de derde plaats. En dan Vettel, die stormt steeds verder naar voren. Hij ligt nu op de vierde positie. Dus uh, ja, die moet gaan profiteren van het uitvallen van Fernando Alonso... de koploper in het we wereldkampioenschap. En ook het feit dat Mark Webber zijn teamgenoten zich achter hem bevindt. En ook Hamilton dus niet aan de finish gaan komen. Dus het zou zomaar een mooie dag kunnen worden voor de, de regerende wereldkampioen... die een waardeloze kwalificatie had, want dan zat hij niet eens bij de top 10. Goed, we zitten op een derde van de race En voor uh, Button ziet het er allemaal zeer zonnig uit hier in van vacorgia Voor hem dus wel.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 We gaan even naar Bas Ticheler in Eindhoven. Oei oei oei, AZ AZ. Acht minuten op de klok en rood voor Rijnen. En die rode bestaat ook nog uit twee keer geel. Hoe krijg je dat zo snel voor elkaar? Nou dat is wel uit te leggen, want twee minuten geleden heeft hij een flinke tackle in huis. Tegen Willems die er aan de linkerkant voor PSV doordrijft te gaan. Dan moet Rijnen uitstappen en echt een gele kaart pakken. En vervolgens een paar seconden geleden komt er een steekbal vanaf het middenveld van PSV... Is het uh, Toifoner die wil wegdraaien en weg wil lopen. En wordt hij gewoon vastgehouden aan het shirtje door Reinen. En scheidsrechter Nijhuis twijfelt geen seconde. En ik denk dat hij gelijk heeft ook. Want ook dit is geel, twee keer geel. Heel vroeg in de wedstrijd. Een AZ met een man minder. In de wedstrijd tegen PSV. In afwachting na acht minuten. Dus ook nog van de vrije schop die PSV mag nemen. Of laten we zeggen 35 meter van de doel. Zo. De komende problemen natuurlijk wel vanzelf. Mertens had overigens een paar minuten geleden PSV op 1-0 kunnen schieten. Maar schoot totaal ongedekt. De bal net voorlangs. En zo mag duidelijk zijn dat AZ diep in de penari zit in Eindhoven. De vrije schop gaat komen. Wie gaat er schieten? Dat is Willems. Die doet dat over de grond. Doet dat wel met kracht. Maar niet met de juiste richting omdat de bal uiteindelijk een meter naast het doel van Rijnen gaat. Nou ben ik benieuwd wat Verbeek allemaal gaat repareren aan zijn elftal en hoe er geschoven gaat worden. Er zal er toch normaal gesproken eentje achterin bij komen te staan. Dat lijkt mij in ieder geval duidelijk. Is dat Elm of gaat hij het nu maar proberen om met... Uh... Nou, maar Maher, die zal ik toch niet in de laatste lijn gaan zetten. Dat moeten we even afwachten hoe dat allemaal gaat staan. Maar dat moet gerepareerd worden door Verbeek. Want uh, twee keer geel heel vroeg in de wedstrijd voor Rijnen. Gaan we naar Twente. VVV. Frank Wielaert geen onderbrekingen. 0-0 dus nog, hè? Ja, inderdaad. Na acht minuten nog niet zo gek veel gebeurd. Het wordt een breiwerk waar Twente vandaag aan mag beginnen. Kijken hoe ze de defensie van VVV omver kunnen spelen. Het is eenzijdig tot nu toe, hoewel nu VVV even de bal heeft met uh, Mewis. Nee, Linse is dat, die de bal probeert voor te geven. Rosales zit ertussen, probeert dan Bulecki in de diepte in te sturen. Maar uh, zijn paas mist de juiste richting. Daar hoeft Bulecki niet eens achteraan te gaan. Hij staat vijf meter van de zijlijn en die bal is veel sneller dan hij daaroverheen. Dus kan VVV uh, gaan ingooien. Dat gebeurt via Laiwa Cabessi. Zijn inmiddels helemaal aan de andere kant van het veld beland bij uh, Guus Joppe. Nieuwkomer van Helmond Sport. Hij heeft duidelijk in de eerste weken van de Eredivisie uh, wedstrijden bij VVV nog moeten weg. Aan het tempo heeft niet echt kunnen voldoen aan de hooggespannen verwachtingen van deze uh, nieuwe rechtsback bij uh, de Venlo. Naar. Nu Forstermans die vandaag vanuit de achterste linie mag spelen, de bal de diepte in jaagt richting een en daarmee hem ook weer inlevert bij FC Twente. Brama, bal breed naar Schilder en die stuurt dan vervolgens. De diepte in. Castaños, maar ook die bal is te hard. Gaat hard over de achterlijn heen. Zo probeerde Schilder even het middenveld over te slaan. Het tempo een klein beetje te verhogen. En wat eerder bij de goal van VVV te komen. Maar dat lukt dus niet. We gaan opnieuw naar Eindhoven. Bas. Ja, het zou wel eens een hele vervelende middag voor AZ kunnen worden zo. Het is 1-0 voor PSV na 10 minuten. Het publiek roept al 10-10-10, dat lijkt me wel wat voorbarig overigens. Maar Tafs maakt hem met het hoofd na een snel genomen vrije stop van Mertens. En als je nou met een man minder in het veld staat na die hele snelle rode kaart van Rijden, dan moet je in ieder geval wel zorgen dat met die mensen die er nog staan, dat je oplet... En wat doet AZ niet? Inderdaad opletten. Want de vrije schop is snel genomen. De verdedigers, die drie plus Maher, want die lijkt er dan toch een beetje tussen te gaan spelen. Staan eigenlijk elkaar aan te kijken. Zijn er nog niet klaar voor. En dan staat uh, Matas plotseling best vrij. Gaat de bal via de grond met een flinke stuit buiten de bereik van uh, Esteban in het dak van het doel. 1-0 voor PSV tegen AZ met 10 man. En zo krijgt deze wedstrijd al heel vroeg op deze middag iets wat lijkt op een voorlopige beslissing. We gaan het hebben over wielrennen. De 15e etappe vandaag in de En Het is er weer met een paar mooie kollen. En dus, Geolippus, verwacht jij grote verschuiving in het algemeen klassement? Ja, we verwachten dat al een, een tijdje. Eerst die tijdrit natuurlijk, toen Rodriguez zich toch niet uit de rode leiderstrui liet rijden door de concurrentie. Dat was al een verrassing. Gisteren die etappe naar Puerto de Ancaris. waar opnieuw werd verwacht dat Rodriguez het tempo van de echte niet zou kunnen houden. Maar hij bleek toch over een soort derde adem te beschikken, waardoor hij uiteindelijk toch nog de etappe kon winnen. Waardoor hij zelfs Alberto Contador op het eind voorbij kon rijden. En hij gaat steviger dan hiervoor gaat hij in die leiderstrui. Uh, is hij aan deze etappe begonnen? Nu de etappe van La Robla naar Lagos de Covadonga. 186,5 kilometer. Drie klimmen, waarvan de eerste niet al te serieus is. Die hebben ze inmiddels gehad. De derde categorie. De Eerst kwam daar boven David de la Fuente. Dan Antonio Piedra en dan Kevin Seeldraaiers. Zij maken deel uit van een kopgroep. Een kopgroep van 10 man met daarbij wel wat aardige namen. Even maar gauw, Lastras, Mondori, Kajeskin, Seeldraaiers, De La Fuente, Piedra, Perez, Reines, Geske van Shimano en Lagoutin van Vacan Dat zijn de tien man die inmiddels een voorsprong hebben van 9 minuten en 45 seconden op het peloton. 92 kilometer dik zijn er gereden. En tegen het einde, ja, dan krijgen ze echt de zware uh, pukkels voor de wielen. Dan krijgen ze eerst de Alto del Mirador del Vito. Eerste categorie, 6,8 kilometer klimmen. Boven de 8% gaat dat uitgemiddeld. En dat laatste stukje, de laatste drie kilometers, tegen de 12%. Dan weer een afdaling en dan de slotklim naar de, nou, mythische kun je toch wel zeggen, Lagos de Covadonga. Buiten categorie, 13,5 kilometer klimmen, 7% gemiddeld. Maar stukken daartussen van 15%. En dan verwacht toch iedereen weer dat Rodriguez aangevallen gaat worden. Want iedereen verwacht toch wel dat Rodriguez op een moment moet gaan breken in deze veld. Tot nu toe houdt hij het langer vol dan iedereen verwacht had. Tot nu toe rijdt hij nog vier rond in die leiderstrui. Robert Geesink, de beste Nederlander op de zesde plaats, had het moeilijk gisteren. Ben benieuwd of hij vandaag in die klim naar Lagos de Covadonga... ...wel bij de grote namen kan blijven. Then again, I'm trying to pretend that I don't really give a fuck. Yeah. Gotta keep my cool, you know I'm cool like that. Cause I've seen it all, girl. But you broke that rule, now I'm a fool with my back against the wall, girl. Hey, you got the smooth groove. Messing around my beard. With but you're slowing me down. My count is one, two, three, four. One, two, three. You're like one, two, three, four. <laughs> gotta get it down because it's all about that pocket. Yeah, it's all about that yeah. pocket, baby. <laughs> Ooh, I gotta turn that rhythm around before you think I don't know how to lock it baby girl. But it's cool. Smooth groove, yeah. messing around my beat. I got that quick rhythm, but just slowing me down. My count is one, two, three, four. One, two, three. You're like one, two, three, four. Ooh, it's so amazing. You manipulate that rhythm like it's a part of you. And if I didn't know better, I think you were a nympho. Always know just what I'm in for Yeah, just a little grooving now A oh, oh, oh, oh, oh. hey, little grooving oh, oh, oh, oh, oh. Girl, you put that smooth moving in oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, my count is lost I'm like, one, two, three You got that smooth groove messin' around Baby, <laughs> Oh, komt-ie nog een keer. Now move to this. Come on, girl. One, two, three. Now move to this. Yeah. Woohoo! Ik geef wel toe, ik hoopte zo dat hij was afgelopen. Hij ging er even door. Het is een moderne plaat, hè? Met ja, heel benieuwd, ja. Alan Clark van het album Generation Love, Revival en Nympho. PSV AZ met PSV nu al in een zetel, was dichtbij. Ja, want 1-0 voor door die goal van Matas. Na de twee gele kaarten in minuut 6 en 7 van deze wedstrijd van Rijnen. Dat is misschien wel een record, of in ieder geval in de buurt van. Is er voor AZ nog wel het een en ander te doen vanmiddag? Kan dat nog? Is dan de grote vraag. Verbeek heeft uh, ingegrepen, ja, uiteraard. Want met Maher, die eventjes zeg maar, in de laatste linie ging spelen, een paar minuten, dat was uiteraard niet zo'n succes. Um, uh, Giuliano Wijnaldum, inderdaad, de andere Wijnaldum, is nu gekomen in het elftal van AZ. En dat gaat dan ten koste, dat vind ik dan wel weer steun van Steven Berghuis, die ja. dus vandaag mocht debuteren. Ja. En dat duurde dan 12 minuten. Maar goed, dat zijn de harde wetten van het voetbal. Zo staan er in ieder geval weer vier verdedigers achterin. Of dat veel zin heeft, kun je afvragen. Want Lens dacht zo even, ik loop korter voorbij alsof hij er niet staat. Dan moet viergever uitstappen, die loop ik dan ook voorbij alsof hij er niet staat. En toen kon hij uit een onmogelijke hoek nog op het doel schieten ook. En verkeek Esteban zich er nog een beetje op en hield PSV er zelfs nog een hoekschop aan over. Dus als het allemaal zo makkelijk wordt gemaakt door de tegenstander, dan gaat PSV echt een hele eenvoudige middag. Tegemoet. Nog hebben ze daar enige ervaring mee. Denk aan de Europa Cup van afgelopen week. Zo vaart zal vanmiddag niet lopen. Maar als je de eerste 17, 18 minuten van deze wedstrijd kijkt... dan is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat AZ nog serieus in de wedstrijd komt. Maar goed, de bal is rond. PSV valt aan. Oh, daar komt uh, Matas met zijn tweede wellicht. Schiet hem tegen de tegenstander op. Wilde dan langs. Dat is viergever. En komt dan uiteindelijk uh, overal te staan met de keeper. In die zin dat de bal een beetje uit het duel van de twee voetballers wegstuit. Dan is de doelman op tijd een paar passen zijn doel uit om die bal op te pikken. En voordat Matafs nog een keer kan schieten heeft hij hem dan te pakken. Maar de opbouw van AZ is zo slordig dat de ploeg het allemaal de bal ogenblikkelijk weer kwijt is. Van Bommel opent naar de linkerkant van het veld. Mertens neemt aan. Die staat op 15 meter van de achterlijn af. Draait even naar binnen. Geeft met rechts een voorzet. De bal wordt weggekopt door AZ, door Elm. Opgevangen weer door Mertens. Maar die wil hem eigenlijk in de aanname in één keer voorgeven. Dat lukt maar half. De bal krijgt niet de gewenste richting mee. En komt dan met een boogje in de handen van de keeper van AZ, Esteban. die zich toch ook een leukere beginfases van wedstrijden zal kunnen voorstellen dan deze. En dan moet hij maar gokken met een lange trap zoals hij dat nu doet op een van die dus twee overgebleven spitsen. Na het vertrek van Berghuis zijn en Altidor en Berens de twee mensen die het dan voorin maar moeten uitzoeken. Daarbij krijgen ze uiteraard af en toe wel de hulp van of Valkenburg of desnoods van Elm en Maher. Maar veel meer smaken zijn er dus niet meer. PSV heeft de bal weer nadat hij over de zijlijn is gegaan en mag een ingooi nemen aan de rechterkant van het veld. En zo kan PSV na een kleine 20 minuten in de relatieve rust van en een voorsprong en in de wetenschap dat je een man meer hebt kijken wat er in de eerste helft allemaal te halen is in deze wedstrijd tegen AZ. Mannen het de telraam er al bijgepakt voor Twente tegen VVV, maar het is volgens nog niet nodig Frank Wielaert. Nee, Een tikje voorbaardig was het. Ik schrok er wel even van. Ik was al aan het grijpen, maar... Uh... Uh, dat was inderdaad voor ons nog niet nodig. 18 minuten onderweg en het is nog 0 -0. een 0-0. Eén mogelijkheid om te scoren, wel gezien voor Twente. Na een voorzet van Jansen kwam Castanjons bij de tweede paal invliegen. Maar dat was onnodig. Of hij had een meter langer moeten zijn of een meter hoger moeten springen. Want de voorzet van Jansen was uh, een stukje te hoog. Maar Twente zal zich door de brei van VVV-spelers die staan te verdedigen heen moeten spelen vandaag. En vooralsnog heeft het daar het recept nog niet helemaal voor gevonden. En uh, dat heeft te maken ook met het tempo natuurlijk waarin ze uh, op dit moment spelen. Dat is nog niet hoog genoeg om VVV-defensie te verrassen. Maar ook VVV kan tot nu toe absoluut geen potjes breken. Lange ballen van achteruit bereiken allemaal En wel voor niet. Die blijven allemaal ergens hangen tussen Bengtsson en of in. En meestal is een van de twee dan wel de baas over de bal. En kan Twente weer gaan bouwen over de volgende aanval, dat gebeurt nu ook. Rosales wordt aan de rechterkant een beetje vastgezet. Dus gaat hij naar achteren, naar Wischerov. Die gaat uh, in de breedte Bengtson aanspelen. Zo is uh, dat koppeltje dat vorig jaar toch een tijdje naast elkaar heeft gespeeld weer hersteld. Eigenlijk centrale verdediger nummer 3 en 4, natuurlijk nu bij FC Twente. En dan is het Ver die even Tadic niet begrijpt. Tadic kwam net naar de bal toe. Ver dacht, hij gaat zo meteen vast nog dieper. En dan gaat hij die bal wel halen die ik geef richting de achterlijn. Nou, van zo lang zal zijn leven niet. Want uh, de bal gaat... Uh, over de achterlijn heen. Maanpa mag een doeltrap gaan nemen. Die neemt daar alle tijd voor. VVV komt om te houden wat het heeft. En dat is op dit moment een 0-0 stand. Grand Prix Formule 1. Ronald van Dam zo spectaculair begonnen Is het vervolg eigenlijk ook spectaculair? Ja, maar nu wordt het vooral weer een, een tactische race. Uh, hoe vaak gaan de heren stoppen? Het lijkt dat uh, het merendeel op een zogenaamde éénstopper zit. Ze uh, zijn begonnen op de medium compound. De zachtere van de twee rubbersoorten die ze moeten gebruiken. En uh, eindigen de race dan op de hardere soort. En ja, uh, Jensen Button zit echt op roze hoor. Die, die heeft een beetje een rare seizoen eigenlijk. begonnen als een komeet met een overwinning in Australië. Pakte toen in de derde race nog een mooie tweede plaats in China. En toen begon eigenlijk uh, de kom en kwel voor de, de Britse wereldkampioen uit de 2009. En pas twee races geleden in Duitsland stond hij weer eens voor het eerst op het podium. En in het wereldkampioenschap vinden we hem ook nog maar terug op de zevende plaats met 76 punten. Maar hij maakt het gebruik van de nieuwe achtervleugel die meer neerwaartse druk geeft. En gek genoeg heeft Lewis Hamilton daar niet voor gekozen. Ja, en Button pakt de pole position en uh, rijdt op dit moment gewoon een hele makkelijke, strakke race uh, aan de leiding. Dat wordt gevolgd verrassend genoeg door uh, Nico Hulkenburg. In de, in de Force India, die zien we toch niet zo heel vaak op die plek rijden. En Kimi Raikone in de Lotus rijdt ook een goede race. Ligt op de derde plaats. Uh, op, op dit moment. Dus wat dat betreft uh, gaat het allemaal lekker. Webber naar de vierde plaats. Massa vijfde. Een vetol uh, na zijn pitstop teruggekomen als zesde op de baan. En Ricciardo ligt nu zeven. En Schumacher teruggevallen naar de achtste positie. De jubilaris. 300 Grand Prix. Het is een mooie baan dit circuit. Met die befaamde bocht. Oorouge. Veel hoogteverschil. En bij Oorouge duik je dan eigenlijk vol gas die bocht door. Dat deed Villeneuve ooit een keertje in 1999. Met zijn uh, bar Supertech crashte. En Jacques Villeneuve noemde dat zijn mooiste crash ooit. Het is een oldschool circuit. Bij alles iedereen die van autosport en zeker van Formule 1 houdt... Ja, die je waart, draagt het circuit een warm hart toe. En aan de leiding dus, Jensen Button, we zijn over de helft van de race. Een van de voetbalwedstrijden die vandaag op het programma staat... is Heerenveen tegen Ajax in het Aboleensdagstadion. Dat duel moet om half vijf gaan beginnen. We gaan even contact zoeken met uh, verslaggever Andy Houtkamp... op weg naar Heerenveen. Andy, wat is er aan de hand? Ja, wisten we dat buiten. Sinds gisteren mogen we 130 rijden. En ik uh, sta al, uh, nou... Een klein half uurtje stil voor de Ketelbrug. Een meter of vijftig achter de Ajax-bus. Dat is het enige waar ik hou vast aan heb. Dat, uh, dat zij ook in de ellende staan. Het schijnt dat uh, er iets met de brug aan de hand is. Maar ik zie nu weer auto's rijden vanaf de andere kant. Dus ik ga ervan uit dat we uh, mogen gaan rijden. Maar het, uh, het lijkt mij, het is nog vanaf hier zeg maar drie kwartier rijden naar Heerenveen. Dat uh, de wedstrijd niet om half vijf zal gaan beginnen. Oké, okay, we wachten even af of dat uh, inderdaad gaat gebeuren. Zolang je maar achter die AX-bus aan blijft rijden, komt het allemaal goed. Uh, en die, dan ben jij in ieder geval <laughs> in, de, de, in de buurt van het stadion als die wedstrijd daadwerkelijk gaat beginnen. We wachten af of het uh, ja, je kan ook inderdaad... over de A27 en niet. Als... Ja, ja, dat is wel maar het rijdt zo, zo lastig tegen het verkeer in. Oké, okay, nou sterk daar. Oké, okay, uh, so, dankjewel. Ik en...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 Liverpool komen ze natuurlijk, de Beatles. Heel lang geleden, we can work it out. En dat was een hele goede voetbalclub, die is er nog steeds. Die heet ook Liverpool, speelt thuis tegen Arsenal. Het is toch een beetje een gevoelsmatige wedstrijd uit het verleden. Het staat 0-0 na een half uur daar. Ter in de Eerdivisie na een klein half uur spelen PSV tegen AZ op 1-0... door een goal van Matafs. AZ verder met 10 man door een rode kaart van Rijnen. En Twente tegen VVV, 0-0 na een klein half uur. En eerder vanmiddag eindigde de Vitesse Feyenoord in 1-0.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 Nieuw! De Beafar Multi-X-band voor katten. De unieke 3 in 1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen en oormijt en spoorwormen en vlooien. Beafar. De mensen die van dieren houden. Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. Beafar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Beafar. Dit is Radio 1.